Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is aangekomen in Genève. Daarbij spreken delegaties van de VS, Oekraïne en EU-landen... het 28-puntenplan van president Trump... voor een einde aan de oorlog met Rusland. Oekraïne is het niet eens met dat plan... omdat er onder meer in staat dat Oekraïne de bezette Donbass moet afstaan aan Rusland. De Oekraïnse president Zelensky kondigde gisteren aan... dat hij met een alternatief plan zou komen. Wat erin staat is nog niet bekend... Rusland is opnieuw niet aanwezig bij de gesprekken in Genève. Defensie heeft gisteravond opnieuw drones gezien... boven luchtmachtbasis Volkov, Dat bevestigt het ministerie van Defensie. Na de waarnemingen zijn zogeheten contra-drone-middelen ingezet... om de onbemande vliegtuigjes weg te sturen. Het is niet bekendgemaakt wat die middelen precies zijn... Het is de derde keer dit weekend dat er drones boven vliegveld Eindhoven en boven vliegbasis Volkel zijn gesignaleerd. Defensie zegt niet te weten om wat voor drones het ging of wie ze bestuurden. Honderden ouders delen online persoonlijke gegevens en foto's van hun kinderen vanwege een winactie van speelgoedwinkel Intertoys. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. Bij de actie zijn Sinterklaas-cadeaus te winnen. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het onverstandig is om de contactgegevens en beelden te verspreiden. Intertoys zegt dat het niet wil stimuleren dat ouders gegevens en foto's van hun kinderen delen. Een gouden zakhorloge van een passagier van de Titanic heeft bij een veiling in Groot-Brittannië bijna 1,8 miljoen pond opgeleverd, omgerekend ruim 2 miljoen euro. Volgens het Veilinghuis is het nooit eerder zoveel geld betaald voor spullen uit het gezonken schip. Nou, het weer. Het is bewolkt. In het midden van het land sneeuwt het licht. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het is zo'n 3 graden. Aan zee, rond het IJsselmeer, kan het hard waaien. Morgen bewolking en opnieuw buien. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 F.M. Zandvoort. Dit is ZFM. Tears. It's three in the afternoon. Has she disappeared? Has she really gone for good? All right, bitch.